4 uur. NPO Radio 1 met Winfried Baaiens. Dit uur in Nieuws Co. de Olympische vlam brandt. Maar het was niet de vlam die de show stal. Dat waren een handdruk, 1200 drones. en de Koreaanse sporters, Noord en Zuid, die samen opkwamen. En wie opgroeit op het platteland weet het: je kunt bijna niet zonder de buurtbus. Onze eigen Nieuws Co. bus rijdt naar Gelderland, waar de buurtbus in de problemen zit. De handhaving van de wet DBA voor ZZP'ers is opnieuw uitgesteld... tot 1 januari 2020. Dat betekent dat zelfstandigen zonder personeel en hun opdrachtgevers... tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen. Het was de bedoeling dat gevallen van schijnzelfstandigheid... vanaf 1 juli dit jaar zouden worden aangepakt. De handhaving van de wet gaat later in... omdat volgens het kabinet meer tijd nodig is om nieuwe regels op te stellen. Wel wil het kabinet dit jaar al meer gaan doen om kwaadwillenden aan te pakken. Nederland telt bijna anderhalf miljoen ZZP'ers. De Duitse SPD-leider Martin Schulz wordt toch geen minister van Buitenlandse Zaken. Hij werd voor die functie genoemd, terwijl hij had gezegd dat hij niet met bondskanselier Merkel in een kabinet zou gaan zitten. Door die draai kwam Schulz van alle kanten onder vuur te liggen, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. De kritiek van buiten en binnen de partij is inmiddels zo groot geworden... dat hij twee dagen geleden ook al op het partijvoorzitterschap moest opgeven... en nu dus ook zijn ambities om minister te worden. En daarmee is het nog maar de vraag of Schulz wel in de SPD blijft... en zelfs of er nog wel plek voor hem is in de Duitse politiek. In een verklaring zegt Schulz dat hij het risico te groot vindt... dat de SPD-leden het regeerakkoord zullen verwerpen... als hij vasthoudt aan een ministerspost. De kinderartsen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Afgelopen weken deden enkele ziekenhuizen en de verslavingssector dat ook al. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde wijst onder meer op de schadelijke gevolgen van het meeroken met ouders. Amsterdam wil een vergunning invoeren voor het gebruik van dieren bij evenementen. Zo wil de gemeente meer controle krijgen over het welzijn van de dieren. Het liefst zou Amsterdam dieren bij evenementen helemaal willen verbieden... maar dat kan juridisch niet. Daarom is minister Schouten van Landbouw gevraagd om de regels aan te passen. oud Jan Siemering gaat naar Ajax. Hij wordt de nieuwe teammanager van het eerste elftal. De 47-jarige Siemering werkte de afgelopen jaren bij de Tennisbond. Op het hoogtepunt van zijn tenniscarrière in de jaren 90... was hij nummer 14 van de wereld. In Zuid-Korea zijn de Olympische Winterspelen geopend. Dat gebeurde met de traditionele landenparade en het ontsteken van het Olympisch vuur. De ceremonie was deze keer bijzonder door het gezamenlijke optreden van Noord- en Zuid-Korea. Twee landen die officieel met elkaar in oorlog zijn. Aan de landenparade deden ze mee met een gezamenlijke ploeg. En tot twee keer toe schudde de Zuid-Koreaanse president Moon de hand van de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Historische momenten, zegt correspondent Marieke de Vries. Ik vind het echt ontroerend om het te zien. weet je. Sinds de jaren 50, ja, sinds eigenlijk het einde van die Korea-oorlog in 1953... is er nooit meer contact geweest tot tussen iemand van de familie Kim... en uh, een Zuid-Koreaanse president. En nu zie je ze ook nu bij het binnenkomen van... Alle ja, alle atleten weer die handschudden hadden ze al even gedaan. Het was echt wel heel bijzonder hoor, dit moment. De Olympische vlag werd ook naar boven gedragen door een gemengduo... een Zuid-Koreaanse en een Noord-Koreaanse ijshockeyster. Het Mauritshuis in Den Haag heeft een schilderij van Jan Steen teruggevonden. Het is de Bespotting van Simpson. Een doek waarvan werd gedacht dat er alleen nog een kopie van bestond... met een valse handtekening van Jan Steen erop. Maar de handtekeningen en dus ook het schilderij zijn echt... zegt de curator van het Mauritshuis. Toen ik ernaar keek, toen dacht ik wel meteen, het schilderij zo'n hoge kwaliteit. Uh, het is op, zo op alle fronten: schilderstijl, uh, figuurtype, uh, detaillering, kleurgebruik, uh, type voorstelling, past zo goed in het oeuvre van Jan Steen. Uh, dat moet wel van hemzelf zijn. En toen we goed naar, dat, naar die signatuur keken, zagen we ook heel goed dat hij helemaal niet vals is. De curator van het Mauritshuis kwam het doek tegen in het depot van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het weer van het zuidwesten uit wat lichte sneeuw... die trekt langzaam naar het midden van het land. Het koelt vanavond af naar een graad of nul. Morgen is het droog met wat meer zon dan maximaal plus 5 graden. En zondag vallen er winterse buien. Dan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. De spits is begonnen met de meeste vertragingen in de regio Amsterdam en ook in de regio Rotterdam. De meeste problemen zijn er op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. De rijbaan is nog steeds dicht na een ongeluk. Tussen Badhoevedorp en Knoopertrotterbod op Lijn staat het stil over 7 kilometer. Verkeer richting Alkmaar kan beter omrijden via de ring van Amsterdam. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd... tussen Knoopert de en Knoopert Ridderkerk. Een half uur vertraging, er is één rijstrook dicht. A50 arnhem os tussen Heteren en knoopert Ewijk Een kwartier na een ongeluk, Wegen wel weer vrij. En op de A208 Haarnem richting Velsen... voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. De Renault Talisman.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 Start met beleggen vanaf 1000 euro en ontvang 50 euro startgeld. Kijk op evi van Landschot.nl Bent u de volgende business controller? Doe de test op alexvangroningen.nl Je kan je vriendin met je smartphone laten navigeren. Even kijken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 And now I have the honor of inviting the president of the Republic of Korea to declare open the 23rd Olympic Winter Games. Noord- en Zuid-Korea als één, Rusland onder de neutrale vlag... en natuurlijk de opkomst van de Nederlandse equipe. De winterspelen zijn geopend. En er komen steeds meer en kleine multiculturele partijen bij... zoals Denk en Nida. Ik De je is stem pas goed en houd Nida Rotterdam goed in de gaten op Facebook en via de website. We houden jullie op de hoogte. Vinfried Baaiens. Nieuws en goal. Veel nieuwe partijen dus bij de gemeenteraadsverkiezingen. En die richten zich vooral op diversiteit. Mark Robin Visser heeft er zo een gevonden, zo'n partij, in Almere. De partij heet uh, Wij Staan Voor, of afgekort WSTAV. En ze zijn uh, aan het flyeren, de mensen van die nieuwe partij... in het centrum van uh, Almere. En op de flyer staat uh, de jongste politieke partij van Almere. Is WSTAV een partij met een nieuwe stijl en een andere vlag? Vlag. En onze verslaggever Josephine Trey keek bij een Zuid-Koreaans gezin... naar de openingsceremonie van de Winterspelen natuurlijk. Uh, Josephine, wat maakte nou op hen ja, de meeste indruk... Nou, het moment dat Sven Kramer binnenkwam maakte vooral vrouw op de dames veel indruk. Er was iemand vanavond die tegen mij zei dat alle Koreaanse vrouwen tussen de 20 en de 40 uh, zwaar verliefd zijn op zijn kamer. Dus dat was wel een momentje. Maar verder natuurlijk het moment dat de Noord- en de Zuid-Koreaanse ploeg samen kwam binnenlopen in het stadion. Samen met de herenigingsvlag. Dat was ook een heel erg een belangrijk moment... Iemand waar ik vanavond bij was die zei... ja, ik moest daar wel heel erg aan wennen. Wij regelen deze spelen. Wij hebben het allemaal georganiseerd als Zuid-Korea. En dan komt op het laatste moment Noord-Korea op de proppen. Terwijl andere mensen uit het gezin weer zeiden... ik vind het juist een mooi gebaar. We zijn één land en ik wil vrede. De buurtbussen in Gelderland staan onder druk... wegens een gebrek aan vrijwillige chauffeurs. Een buurtbus is een kleine bus die rijdt in landelijke gebieden. En juist op die plekken uh, waar uh, eigenlijk dan een gewone lijndienst... niet rendabel is. Voor veel mensen in die gebieden is dat dus dan uh, vaak... de enige vorm van openbaar vervoer... Dus ging onze bus, de Nieuws en co een behoorlijk grote trouwens... naar een uh, toepasselijke plek om daarover te praten. Bij het busstation in Zaltbommel staat hij. Saïda, Saïda Magé, um, hoe nijpend is het daar? Ja, nou, behoorlijk nijpend, Wimfried. Volgens de regionale reizigersorganisatie gaan er ritten uitvallen. En verdwijnen er mogelijk zelfs hele buslijnen. Dat is natuurlijk heel erg vervelend voor de mensen die er afhankelijk van zijn. Van die diensten. Uh, degene die dat in de praktijk meemaakt is Rob Sluiter. Die zit bij mij in de bus. Uh, Rob, jij uh, maakt roosters. Je bent uh, voorzitter van uh, de buurtbus West-Betuwe. Ik mag eigenlijk niet zeggen, je bent veel te bescheiden... dat je roosters maakt, maar je bent er wel heel intensief bij betrokken. Zeker. Uh, krijgen jullie die rozen nog rond? Nou, dat is een groot probleem, want onze roosters... gaan uit van zes weken. Uh, en dan hebben we heel wat. Uh, bijna vier, 500 uh, mensen in te delen. En het is een groot probleem om uh, uh, nou ja, goede... Vrijwilligers daarvoor te vinden. 400 tot 500 vrijwilligers dat is best veel. Nee, nee 400 tot 500 roosters in roosters, te vullen. Ja. Hè, blokken in te vullen. En we hebben 90 vrijwilligers. Dat lijkt veel. Maar toch is het een hele klus om die zes weken iedere keer weer gevuld te krijgen. Hoeveel vrijwilligers komt u tekort? Nou, op dit moment komen ze net niet tekort. Maar we zouden er graag nog 5 à 6 bij hebben. Uh, Want je hebt ook te maken met vakantie en ziekte. Net als in het bedrijfsleven. Om wat voor lijnen gaat het? Nou, het gaat bij ons om lijn 62 En wij bedienen 15 tot 16 dorpen waar we doorheen rijden. Wat voor dorpen? Nou, dat zijn hele mooie dorpen in Noem de Betuwe. Noem eens een paar. Nou, uh, Geldermalsen, Beest, Deil, Enspijk, Rumt, Renooi, Acoy, Est, Gelikum. Om er maar een paar te noemen. Uh, en da daar uh, verbinden we de mensen met het regionale. Uh, grotere vervoer, met name op de stations in Geldermalsen, Leerdam uh, en Beest. En daar kunnen ze overstappen op lijnbussen uh, of treinen. Ja, zoals hier bijvoorbeeld in Zalbommel. De redenen met twee van die busjes uh, voorbij. Um, ik ben even naar de overkant. Roelof Palmers, voorzitter van uh, buurtbusvereniging Bommelerwaard. Ammerzode en omstreken. U rijdt uh, ook de bus, zo'n uh, buurtbus. Wat voor bussen zijn dat? Nou, dat zijn achtpersoonsbusjes... Want de meeste chauffeurs bij ons hebben een klein rijbewijs. Dus je mag hier niet meer dan acht personen vervoeren. We hebben ook geen staanplaatsen zoals in de reguliere bus. Dus we zijn beperkt tot uh, die acht. En hoe lang rijdt u al zo'n buurtbus? Ik rij al 15 jaar buurtbus. Behoorlijk lange tijd. Ja. En welke dorpen rijdt u langs? Nou, we beginnen vanuit Zalbommel in Brugge. Dan rijden we naar Hedel. Dan rijden we naar Amersode. Wel, Krommenol wijk en Dus dan zijn we uiteindelijk in Brabant beland. En van daaruit gaan we weer terug richting Zaltbommel. En wat merken jullie van het tekort aan vrijwilligers? Nou, we hebben er op dit moment structureel drie tekort. We, we hebben twee busjes. We moeten eigenlijk 35 chauffeurs hebben. We hebben er met veel moeite, houden we op dit moment de 32. Maar u moet zich realiseren dat er vorig jaar vier zijn uitgegaan vanwege hun uh, Bereiken van de leeftijd van 76 jaar. En dit jaar gaan er weer vier uit. Ja, dus ook bij jullie problemen. We gaan uh, zometeen daarover verder praten in de bus. Want ja, waar gaan ze die vrijwilligers vinden? Is het nog op te lossen? Of is de buurtbus binnenkort verleden tijd? Dat zometeen in de bus. Ja, in ja. onze bus dan. hè? Ja, in jullie bus, ja. De nieuws en Co-bus. Saïda, we horen je straks weer vanuit Zalbommel. De vlambrand. De sporters liggen in hun warme bedden. De Olympische Spelen in Zuid-Korea zijn begonnen. We zien deze enorme bel en we zijn in het stadion. En er wordt afgeteld naar het begin van de Spelen. Drie, twee, één. En we gaan beginnen hier in Pyeongchang. Welkom bij de Olympische Wintergames Pyeongchang 2018. Beba! En hier is Nederland. En met een big smile is daar Jan Smekens. Hij draagt de vlag voor Nederland. Dear athletes, now it's your turn. You will inspire us by competing for the highest honor... in the Olympic spirit of excellence, respect and fair play. You can only really enjoy your Olympic performance... Als je de regels rules en blijft het We krijgen de Russen onder de neutrale Olympische vlag. U kent het hele verhaal. De vlag van de Olympische atleet uit Rusland wordt niet door een Rus gedragen... maar door een vrijwilliger die door de organisatie is aangewezen. We zien hallo, het is een Koreaanse dame geworden. Een groot voorbeeld van deze unifying power is de joint march hier vandaag... ...of de twee teams van de National Olympic Committees van de Republiek of Korea en de Democratic People's Republic of Korea. We danken u. En Korea komt dus op onder de gezamenlijke vlag. President Moon Jae In van Zuid-Korea. En daar is die gezamenlijke vlag van Korea, Korea. een moment om kippenvel van te krijgen. De Koreaanen in het stadion gaan staan. Dit is een prachtig moment in de sport. Pyeongchang, het vuur wordt aangestoken, het olympisch vuur... van de 23ste olympische Winterspelen Pyeongchang 2018. Gaat daarmee echt van start zien. En hier is het olympisch vuur ontstoken. En daarmee kan Pyeongchang 2018 beginnen. Kippenvel dus hè, bij Jan Roelfs, die commentaar deed voor de televisie. En hier op NPO Radio 1 was dat natuurlijk Gio Lippes. Die is natuurlijk daar in Pyeongchang. Gio, jij zat in het stadion, deed verslag al die uren. Zelfde mate van kippenvel? Ja, absoluut. Hoor. Hetzelfde gevoel. Want er waren echt heel veel heel bijzondere momenten. En dat zijn toch momenten, ja, die, die toch dat, dat kippenvel met zich meebrengen. En, en goed, die, we hebben ze eigenlijk bijna allemaal horen langskomen. Uh, het enige wat ik, ja, wat je in het overzicht niet hoort. Uh, maar wat ook echt wel een heel bijzonder moment was... was de handdruk hè, van de Zuid-Koreaanse president Moon... Mm -hmm. uh, met de Noord-Koreaanse zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Mm -hmm. en, en dat was echt een welgemeende handdruk. Je zag er een glimlach bij verschijnen op beide gezichten. Ook uh, de hoge functionaris van het Noord-Koreaanse politbureau die ernaast stond, die deed ook vrolijk mee met het handenschudden. En die uh, lachte er ook bij. Ja, weet je, en dat is wel een symbool voor wat er misschien nog kan gaan gebeuren in de toekomst. Ja, en dit soort dingen zijn natuurlijk strak geregisseerd. Maar er zit nog wel... oprechte emotie in, vond jij? Dat idee had ik wel. En, en, en het viel mij ook vooral op. Uh, kijk, het is de eerste keer dat... een, een lid van de, van de uh, leidende familie... in Noord-Korea, uh, Zuid-Korea... bezoekt. Mm -hmm. uh, en dan ook nog... bij zo'n evenement. En, en, en iedereen... was toch eigenlijk wel een beetje verrast dat het... Ja, toch een, een relatief jonge... Uh, vrouw was. We wisten dat wel. Dat ze zo... ergens in de dertig moet zijn. Het schijnt dat de leeftijd... nog niet helemaal bekend is. Maar... Uh, dat ze het er ook nog vrij, ja, westers wil ik bijna zeggen, uitzag. Uh, dat ze zeer ontspannen erbij liep en ook zeer ontspannen keek. Ja, en, en dat zijn wel die kleine signaaltjes waarvan je denkt van, nou ja, misschien is er hoop op beter, misschien is er hoop op ooit een hereniging van beide Korea's of in ieder geval een ontspanning tussen die twee landen. Nou, het spektakel was er uh, opnieuw weer. Dat is natuurlijk altijd bij dit soort openingen. En Je hebt er al een heleboel meegemaakt uh, nu, en dat konden we natuurlijk wel verwachten van het, uh, het land van de grote techbedrijven. Veel Technologische hoogstandjes, hè? Ja, zeker. Ja, heel veel. Heel veel uh, ledlampjes, uh, drones. 1200 drones die boven een uh, ski-piste hingen. En daar in een uh, formatie... Hoe ze het voor elkaar krijgen, weet ik niet. Maar in een formatie uh, verschillende ja, afbeeldingen vormden. Uh, op een gegeven moment een uh, snowboarder. En daarna uh, de Olympische Ringen boven die piste. Ja, dat is echt uh, spectaculair natuurlijk om te zien. Vooral om dat allemaal te coördineren. Maar ook in het stadion... Uh, ja, een beetje een lofzang natuurlijk aan de technologie hier in dit land. De ontwikkelingen in dit land ook. Ja, de moderne tijd werd erbij gepakt. Maar goed, er werd ook teruggepakt op het verleden. En dat maakt het zo mooi. We kregen een beetje de mythe en de zagen die ze hier hebben. De vijf elementen werden benadrukt. Ja, en dat zijn toch wel de dingen waarmee ze dan meteen de traditie toch ook wel weer koppelen aan uh, de toekomst. En dat deden ze heel knap, vond ik. Dus ja. er was een perfecte mix eigenlijk tussen oud en nieuw. En, en ja, dat kwam er heel mooi naar voren. Zit je dan ook een beetje dat je denkt, uh, het sporten mag wel van mij beginnen inmiddels? Want jij bent daar natuurlijk al lang mee bezig met de voorbereidingen. Ja, um, ja want morgen ja. begint het natuurlijk pas echt. We gaan short tracken en uh, dan, dan gaat het gewoon echt los. En natuurlijk zit iedereen erop te wachten. Want we kijken eigenlijk de afgelopen twee dagen... Uh, met een schuin oog naar een tv-beeld. Uh, daar zie je curling op. Uh, dat is de enige sport van beetje... Ja, die op dit moment uh, nog voor de opening bezig was... Uh, vergelijk het maar met het voetbal op de zomerspelen. Maar nu, nu die vlammen in mond, brand. ja, nu gaan die echte Olympische sporten hier, die Olympische wintersporten, die gaan volledig los. Wat ik al zeg, hè, morgen meteen uh, voor ons interessant met short track en met schaatsen. Dus het gaat nu echt gebeuren. Gio, dankjewel voor nu. We gaan je nog veel spreken de komende dagen. En straks om vijf uur, uh, dan hebben we het over die politieke en diplomatieke kanten van die opening van de Spelen met onze correspondent Marike de Vries. Eerst maar eens even kijken hoe het op de weg gaat, Edwin Gerritsen. Waar staan ze stil? Ja, het is, ik heb goed nieuws eigenlijk over de ANN van Amstelveen naar Alkmaar. Die weg is weer vrij... na een ongeluk. De vierde is aan het oplossen... maar er staat tussen Baddoeverdorp en Knoopendrotten... nog wel 6 kilometer met een half uur verdraging. Er staat er ook wat drukker op de ring van Amsterdam. Ja, waar begint de ruimte? Het is een beetje een grote vraag... maar we gaan hem toch proberen te beantwoorden zometeen. De ruimte waar die raket van Elon Musk nu in rondvliegt. Die ruimte. Het is niet duidelijk. Er zijn geen afspraken over gemaakt, Maar toch zijn er wetten en regels voor de ruimte. En hoe dat zit, dat hoort u na Nelly Vertado.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 Ellie Vertado was dat met I'm like a bird. Ja. Laboratoria, oplossingen voor een ziekte. Doorbraak. Wij keken deze week natuurlijk ook naar uh, de lancering. En uh, toen ontstond bij ons de vraag. Stel dat wij van Nieuws en Co, net als Elon Musk... een uh, raket de ruimte in willen schieten. En dan met in de capsule geen sportauto... maar ik noem maar wat de Nieuws Co-bus. Het is bijna weekend, je mag een klein beetje dromen. Mag dat dan? Wat zijn de regels? En zijn er eigenlijk regels in de ruimte? Mag je bijvoorbeeld door de ruimte vliegen waar je maar wilt? Ik ga daarover praten met Tanja Masson-Zwaan... plaatsvervangend directeur van het Internationaal Instituut... voor Lucht- en Ruimterecht aan de Universiteit Leiden. Mevrouw Masson-Zwaan, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u zat als ruimterechtdeskundige met, neem ik aan, extra aandacht te kijken naar die lancering hè, van die Falcon Heavy raket van SpaceX. Want uh, en de voorbereidingen natuurlijk. Uh, veel was voor het eerst, toch? Ja, ik zat er ademloos naar te kijken. Het was heel baandrekend, inderdaad. Ja, even, want we gaan het hebben over die regels in de ruimte. Uh, wat ik me afvroeg, uh, wanneer begint de ruimte eigenlijk? Dat uh, is een hele goede vraag en daar is niet echt een eenduidig antwoord op. Want er is niet internationaal officieel een grens afgesproken tussen de lucht en de ruimte. En dat is uh, dus wel een logische vraag, want het rechtsregime in de lucht en in de ruimte is ook eigenlijk volledig uh, tegengesteld. Mm -hmm. Maar er is dus nooit een, een afspraak gemaakt uh, daarover en er zijn landen die dat liever niet willen. Dus ik denk ook niet dat dat officieel ooit zal gebeuren. Maar het zal zo tussen de 80 en de 120 kilometer liggen en dat kan je wel zo'n beetje aannemen als, uh, als grens. Dus, ja. De, de Tesla zit echt wel in de ruimte, ja. ja en, dus, rond de 100 kilometer, dan begint het. En dan nog is het eigenlijk een grijs gebied. Uh, mag ik toch wel zeggen, u bent gespecialiseerd in ruimterecht. Dat bestaat dus. Waar bestaat het eigenlijk uit, ruimterecht? Ja, dat bestaat al best wel lang, maar dat is inderdaad iets wat veel mensen zich niet realiseren. Uh, maar eigenlijk, zodra het eerste object de ruimte inging in 1957, kwam de VN bij elkaar om uh, regels te gaan uh, ontwerpen voor het vreedzaam gebruik van de ruimte. En er is dus een, uh, een uh, aantal verdragen gesloten binnen de Verenigde Naties, vijf verdragen en een aantal uh, sets met beginselen. En er is ook een behoorlijk groeiend aantal nationale wetgevingen... die zaken regelen, waaronder ook in Nederland bijvoorbeeld. We hebben hier ook een wet ruimtevaartactiviteit. Is het een beetje te vergelijken met... want dat begreep ik dat het vroeger ook niet duidelijk was... hoe de, de regels waren gesteld in de Diepzee. Hè? Ook gebied dat niet altijd eigendom van een land was en is. Moet ik het daarmee vergelijken? Ja, daar kan je het goed mee vergelijken. Uh, de, de volle zee is net als de ruimte een gebied dat niet uh, door soevereiniteit wordt beheerst. Dus in principe geldt daar vrijheid. Maar vrijheid is natuurlijk nooit absoluut. Uh, en uh, er moeten wel regels zijn om die vrijheid uh, van uh, exploratie en gebruik van ruimte in goede banen te leiden. Hm. En uh, daarvoor heb je dus recht nodig. Maar het is inderdaad qua rechtsgebied vergelijkbaar. Ja. Vijf VN-verdragen. Wat is er afgesproken? Er zijn afspraken gemaakt tussen landen om eigenlijk vooral... dat kwam in de tijd van de Koude Oorlog... eigenlijk vooral om de ruimte vreedzaam te gebruiken... en uh, om te zorgen dat uh, er geen uh, wapens in de ruimte worden geplaatst... dat er geen uh, vervuiling plaatsvindt, dat staten verantwoordelijk zijn... dat mocht er schade zijn, dat er dan regels zijn over het vergoeden van die schade dat astronauten worden beschouwd als gezanten van de mensheid. En dat soort. Het zijn eigenlijk zeg maar brede principes... die het gedrag van staten in de ruimte moeten regelen. Ja. En zo'n initiatief van Elon Musk dan? Um, hij lanceert zijn nieuwe raket, inclusief auto, de ruimte in. Um, bij wie moet hij zich dan melden om, om daar toestemming voor te krijgen? Is daar een instantie voor? Nou, dat is dus een, een teken van de tijden dat het op het moment uh, veel meer privé ondernemingen zijn die ruimteactiviteiten gaan ontplooien. Tot nog toe was het eigenlijk vooral staten en vandaar ook dat die VN, dat verdragenrecht dat je dat hebt. Uh, maar nu er dus veel meer bedrijven actief gaan worden, komt er dus een noodzaak om nationale wetgeving te hebben, omdat dan overheden kunnen zorgen dat die bedrijven niet de verplichtingen van de overheden gaan, uh, gaan schenden. Dus uh, een land als Amerika, waar deze uh, activiteit vandaan uh, plaatsvond, heeft dan een nationale wet. En Elon Musk moet dan naar de Federal Aviation Administration en moet een vergunning gaan vragen... om zijn raket te lanceren met die payload en die auto in een baan om de aarde te brengen. En daar had hij dus een vergunning onder nationaal recht voor. En dat is een invulling van de plicht van Amerika onder het verdrag hmm. om... Uh, privéactiviteiten te autoriseren en daar toezicht op te houden. Dus het, zit, het hangt allemaal met elkaar samen zo. Ja. En, en die nationale wetgeving in Amerika, wat staat daar in, nou ja, uh, uh, in algemene zin in eigenlijk? Nou, wat daar meestal in geregeld wordt... is dus dat als er een privébedrijf een uh, activiteit wil, wil uh, gaan ontplooien in de ruimte... Uh, moeten ze door een, uh, zeg maar, een audit kun je het noemen, gaan. En wordt er getest of uh, het project technisch in orde is... of het geen gevaar voor, uh, voor de omgeving oplevert... of het uh, volgens de regels allemaal gaat plaatsvinden. Dus ze zullen bijvoorbeeld ook um, een verplichting tot verzekering opnemen... Mm -hmm omdat mocht er iets misgaan en er is een explosie of er is een botsing... Uh, dan kan de staat aansprakelijk gesteld worden. En die wil dat dan verhalen op het bedrijf. En dat kan natuurlijk alleen als die daarvoor verzekerd zijn. Ja. Dus in die vergunning zal staan... je moet tot een bepaald bedrag een, een verzekering voor schade aan derden opnemen. Ja, en en die, die verzekering in Amerika is weer heel wat anders dan hier, begrijp ik. Dus eigenlijk voordeliger om in Nederland uh, uh, plannen te ontwikkelen. Ja, we hebben natuurlijk hier nog niet echt een lanceerbasis. Nee, is maar uh, het, is wel zo, het is inderdaad zo dat in Amerika het bedrag waarvoor je voor moet verzekeren is uh, 500 miljoen dollar. Dus schade tot dat uh, bedrag moet je verzekeren. En uh, in Europa is het vaker rond de 60 miljoen dollar. Hm. Uh, dus dat is een stukje lager en dat heeft te maken met een verschillend soort klimaat. Uh, in, in Amerika en in de rest van de wereld, denk ik. Ja. Uh, maar daar moet je dus voor dat bedrag moet je zorgen dat je verzekering hebt, zodat je het land terug kan betalen mocht die aansprakelijk gesteld worden voor schade. Het is allemaal nog nieuw in ontwikkeling. Abstract op sommige momenten ook. Want het maakt het bijvoorbeeld uit waar je heen gaat. Want er zweeft natuurlijk al van alles door de ruimte. Um, onlangs werd er nog een, een satelliet teruggevonden die de NASA kwijt was. Volgens mij had een amateur-astronoom die toevallig opgepikt de signalen daarvan. Vorige week is er nog een discobal de ruimte ingeschoten. Um, wie houdt dat allemaal bij eigenlijk? Uh, staten zijn verplicht om objecten die de ruimte ingaan te registreren. En uh, er is dus ook een heel systeem wederom bij de VN... maar ook in nationale registers. En er is dus een online database. Je kunt ook, dat is publiek toegankelijk... daar kun je opzoeken wat waar allemaal rondzweeft. Uh, maar er zijn ook uh, overheden en uh, zelfs privébedrijven... die uh, daar een vak van maken... en die dus alle objecten, ook vooral het ruimtepuin... Uh, aan het traceren zijn, zodat men weet wat waar is... En dat wordt natuurlijk wel een groeiend probleem, want het wordt wel steeds voller. Hoewel de ruimte natuurlijk heel groot is, eh, wordt dat risico op botsing waarschijnlijk wel steeds groter. Ja, fascinerend. Tanja Masson-Zwaan van het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimterecht aan de Universiteit Leiden. Dank voor uw toelichting. Ja, zometeen. YouTubers maken nog steeds vaak sluikreclame in hun filmpjes. Ook al hebben ze afgesproken dat niet meer te doen. En na vijf uur gaan we het erover hebben wat de oplossing is voor de werkdruk in het onderwijs. Kabinet, bonden en actievoerders hebben een akkoord bereikt. En ze geven straks een persconferentie. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunten van het dienst. Ja, dat gaat over dat onderwijs. Het kabinet en de bonden zijn het eens geworden... over de werkdruk in het basisonderwijs. Vanaf 2021 is daar jaarlijks 430 miljoen euro voor beschikbaar. Maar wel op voorwaarde dat het geld echt in de klas terechtkomt. In het verleden ging het extra geld soms naar andere zaken. Dat wil minister Slob van Onderwijs voorkomen.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 De Duitse SPD-leider Martin Schulz wordt toch geen minister van Buitenlandse Zaken. Dat doet hij niet vanwege het gedoe rond zijn positie binnen de SPD na zijn draai na de verkiezingen. Tegen zijn belofte in ging Schulz voor een nieuwe coalitie toch in zee met de Christen-Democraten van Angela Merkel. Niet alle SPD'ers zijn het daarmee eens. En de handhaving van de wet DBA voor ZZP'ers is opnieuw uitgesteld. Het was de bedoeling dat gevallen van schijnzelfstandigheid... vanaf 1 juli dit jaar zouden worden aangepakt. Maar dat wordt 1 januari 2020. Het kabinet zegt meer tijd nodig te hebben... voor het opstellen van nieuwe regels. Dorold, dankjewel. Dan gaan we het hebben over het weer. Dan gaan we het over de sneeuw hebben, Willemijn. Of moeten we het er maar niet kwam. meer over hebben? Ja. <laughs> nou, iedereen ja. zat klaar. Ja, kan, nou weet en je? het kwam niet, althans, nee, nee, nee, maar een nee. beetje. Nou, de ik. verwachtingen waren gisteren ook... dat er niet zo heel erg veel zou vallen. Maar dat als er wat viel, dat het wel tot hinder zou kunnen leiden. Nou, Uiteindelijk bleef het beperkt tot vooral het westen en zuidwesten van ons land. En ook daar helemaal geen grote neerslaghoeveelheden. Dat systeem dat leverde dus echt wel wat minder op dan we dachten. En het trok ook niet zo ver richting het oosten. Daar is het gewoon droog gebleven. een de hele tijd nog zonnig, maar inmiddels is ook daar de bewolkingen uh, gekomen. En van die sneeuw hoeven we verder ook niet zo heel erg veel meer te verwachten, denk ik. Nee, want ook in het weekend niet. Nee, nou ja, in het weekend uh, we kunnen nog steeds wel wat gladheid uh, verwachten. Maar dat hangt dan vooral samen met uh, opklaringen vannacht... waarbij de temperatuur temperatuur van de weg. Toch weer net iets zonder dat vriespunt gaat duiken. Er kan ook mist ontstaan. Want de aangevoerde lucht is best wel vochtig. Nou, die mist zou eventueel ook kunnen aanvriezen. Dus lokaal eh, moet je toch echt wel opletten op de weg. Eh, zeker vannacht. Morgen overdag denk ik op de meeste plaatsen droog. Pas later vanuit het westen weer wat eh, zonneschijnt. is dus morgen 4 tot 6 graden. Niet al te veel wind. En dan morgenavond gaat er weer een neerslaggebied overtrekken. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat gaat zijn. Een aantal modellen geven aan dat dat in eerste instantie toch wel wat sneeuw zal zijn. En daarna regen maar er zijn ook modellen die meteen voor die regen gaan. Ja. Dus op dit moment verwacht ik daar nog niet al te veel uh, van. Ik ga toch wat meer met die, uh, met die regen mee. Al, al met al nie, geen goed nieuws voor de schaatsfanaten Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee, nee, nee, daar hoef je echt je voorbij. hoop niet meer op, op te vestigen, nee. Duidelijk, dankjewel Willemijn. Dan naar Edwin uh, Gerritsen bij de ANWB. Waar uh, staat het stil of uh, gaat het misschien wel wat beter? Nou, het gaat nog niet zo goed op de wegen rond Amsterdam en Haarlem. Dat is een nasleep van uh, de afsluiting van de A9 na een ongeluk. Op de A5 Hoofdorp richting Amsterdam tussen Knoop de Hoek en Westpoort. 20 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam op verschillende plaatsen korte files. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopendebrechtseplein en de Van Briennoordbrug. Vijf uh, kilometer file door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Dan weer terug naar Amsterdam op de N202 Amsterdam richting IJmuiden... tussen Spaar en Wouden en de aansluiting met de A22, 20 minuten vertraging. En op de N208 Sassenheim richting Velsen... tussen Haarlem en de aansluiting met de A22, drie kwartier vertraging. Ook dit jaar heeft de staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè?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 ik hem reclame maken in YouTube-video's. Het mag niet volgens de regels, maar het is niet zo dat YouTubers boetes krijgen als ze het toch doen. En daarom hebben YouTubers zelf een zogenoemde uh, social code met regels voor reclame. Die hebben ze zelf opgesteld. Enige probleem, uh, ze houden zich daar niet altijd aan. Ontdekte NOS op 3. En daarvoor is aangeschoven Anna Pruis van uh, NOS op 3. Anna, um, eerst even die social code. Klinkt interessant. Uh, wat is het precies? Ja, nou, je hebt dus regels. En er waren al uh, wat YouTubers die probeerden aan die regels te houden, maar iedereen had het een beetje op zijn eigen manier, dus het was nog steeds niet heel erg duidelijk. Dus dacht een, een vrij grote groep YouTubers: van ongeveer 30 uh, mensen. We gaan eens dus duidelijke regels maken uh, zodat voor iedereen duidelijk is of wij reclame maken of niet. Want die regels gaan met name over reclame-uitingen, ja. Of ja. ze bijvoorbeeld betaald worden uh, om ja, iets in die video te promoten of dat ze gratis producten laten zien. Ja, en ja, bijvoorbeeld als ze echt uh, betaald worden om die video te maken, dan moeten ze dat zowel in die video zeggen als in de omschrijving. En als ze bijvoorbeeld alleen een product gratis hebben gekregen... dat laten zien in die video... dan hoeven ze dat alleen in de beschrijving te melden. En wat wel grappig is dat als ze alles zelf hebben gekocht in die video... dan moeten ze dat ook vermelden volgens oh ja. die regels. Dus okay. ze gaan best wel ver. zelfs verder dan bijvoorbeeld die voor televisie en, uh, en radio. Ja, klopt. Ja. En opgesteld door de makers zelf. Um, dus je denkt, nou, daar gaan ze zich allemaal heel braaf aan houden. Nou, de werkelijkheid is altijd wat minder <lacht> optimistisch natuurlijk. Um, we hebben een voorbeeld van een YouTuber... die zich uh, meteen aansloot bij die social code. Klopt. Vrijwillig ook, hè. En zei ook, ik ga me eraan houden. Maar dat ging toch nog niet helemaal goed. Voordat we deze video gaan beginnen, er is een hele handige app genaamd Pebble. Ik zei het in de vorige video ook al, en je kan die dus downloaden, want daar kan je dus ook hele leuke dingen van krijgen. Zoals gratis bioscoopkaartjes van paté... gratis pizza's van Domino's... en gratis Google Play Store te goed. Ja, nou, dat doen wij het trouwens ook weer. Maar hier krijgen we geen geld voor. Ja. Uh, uh, hij kreeg er wel geld voor. Wat ja. ging hier mis? Ja, ja, je kan hier natuurlijk al een beetje... aan je water voelen dat het hier om reclame gaat. Dit is gaat. een geo, hè, trouwens. Uh, nogal nogal Een hele populair. bekende YouTuber, ja. ja. Uh, maar hij had hier dus ook expliciet in zijn video moeten zeggen. Um, en het opmerkelijke is weer... dat hij onder deze video had gezegd... dat hij geen reclame maakte en geen... Gratis product had gekregen, dus dat is eigenlijk zelfs misleidend ja. uh, als je dan die code gebruikt. Um, ik heb natuurlijk even om een reactie gevraagd en hij zei weer: ja, ik ben het vergeten. Uh, ik heb twee keer reclame gemaakt voor dit bedrijf en in een andere video heb ik het wel gedaan. Dat heb ik even gecheckt en dat klopt ook wel weer. Maar goed, ja. Ja. Handig is natuurlijk anders. Ja, uh, nou zijn jullie er, NMS op drie. Nu hebben we nog meer uh, jonge nieuwsjagers bij de NOS. NMS Mashup. En die hebben ooit uitgezocht dat die gesponsorde video's nogal wat opleveren voor ja. uh, die YouTubers. Echt grote bedragen, hebben we het dan ja, over? Ja, klopt. Um, Kortom, zeker... het grote geld gewoon. Ja, het is niet het enige waar ze hun geld mee verdienen. Maar het is natuurlijk wel uh, een belangrijk deel. En het is ook echt: hoe meer volgers je hebt, hoe meer kijkers, uh, hoe meer je eraan verdient. Het uh, kan echt gaan om duizenden euro's of uh, zelfs boven de 10.000 euro. Um, en uh, ja, adverteerders, adverteerders willen natuurlijk graag... dat ja, die reclame zo natuurlijk mogelijk in beeld komt... dat je het eigenlijk niet merkt. Nice. En dat botst natuurlijk ook heel erg met die regels. Want ja, die vragen dus juist om het wel expliciet te benoemen. Dat is, dat, dat is ook gewoon wel lastig voor YouTubers. Ja. Uh, heb je het uh, ze gevraagd waarom ze zich niet aan hun eigen regels houden? Ja, ja en ik, ik vind het nog steeds niet helemaal duidelijk. Sommigen lieten weten van ik ben het gewoon vergeten. Um, anderen ik zijde, zeggen. Ja, ja. Ik wil, ja, want ik kan het natuurlijk niet uh, checken. Uh, anderen zeggen weer... Uh, het lastig te vinden om, om die regels goed op te volgen. Of dat ze het anders hadden geïnterpreteerd. Um, ja, wat je daar ook van vindt... Uh, in ieder geval is wel duidelijk dat het er niet allemaal duidelijker op is geworden. Het is niet dat je nu heel makkelijk kan zien of ze reclame maken of niet. Nee, nou, Jij noemde net al eventjes radio en tv. Dat bestaat natuurlijk al hartstikke lang. Dat is al uitstervend, zouden we kunnen, kunnen zeggen. Um, uh, maar daar is gewoon toezicht en handhaving. Uh, uh, Pauw kreeg ooit een waarschuwing... nadat Max Verstappen in een sponsoroutfit daar zo in de uitzending zat. De Wereld Door heeft al eens een boete gekregen... en die krijgt ook wel eens waarschuwingen. Als je bijvoorbeeld roept... Uh, koop dit boek, dan ga je ja. al te ver... Um voor YouTube is, is die toezicht en handhaving er nog niet. Nee. Hoe komt dat? Nou ja, die, die boetes worden uitgedeeld door het Commissariaat voor de Media. Dus het, het zou ook logisch zijn als die toezicht houden op YouTubers. Uh, en het is een beetje technisch, maar uh, ze hebben dat mandaat gewoon niet uh, volgens de wet. Uh, dus ja, dat moet nog aangepast worden. En uh, in dit geval zijn ze daar in Brussel weer over aan het praten. Dus het, het Europees Parlement moet nog instemmen met een, een voorstel dat nieuwe regels uh, voor YouTubers maakt. Ja. Als dat er doorheen is, dan kan ook in Nederland. Weer een nieuwe wetgeving wordt gemaakt, maar ja, dat kan nog wel ja, jaren duren. Ze kunnen nog even oogsten, ze kunnen nog even oogsten. Maar ja. goed, wie weet na, na deze aandacht dat ze het allemaal wel heel netjes gaan doen. Ja, ja. we zullen het zien. Jullie houden het in de gaten. Anna Kruijs van NMS, om 3, dankjewel. Ja, um, we hebben het over tech en daar gaan we het nog veel meer over hebben. Over tech en gadgets bij ons is techvriend vriend Roland Stekelenburg aangeschoven van innovatieplatform Fast Moving Targets. Hey, Goedemiddag. Ja, we willen een beetje de boel op rij zetten deze week. Maar dan blijft het toch, we het net al eventjes bovendrijven natuurlijk... de lancering. Uh, daar kunnen we niet omheen. Dat is toch echt hoog, het hoogtepunt. Ja, als uh, elke techliefhebber denk ik, smult hiervan... En, en ziet daar een presentatie van wat er technologisch allemaal mogelijk is. Uh, door een ondernemer, Elon Musk... die natuurlijk niet alleen maar raketten de ruimte in schiet... maar ook de elektrische automarkt op zijn kop heeft gezet. En initiatief als de Hyperloop... waarbij uh, mensen straks door buizen over Grote afstanden uh, kunnen gaan reizen. Ja, ik word daar gewoon heel, heel enthousiast van en velen met mij. Ja. ja, absoluut. En het werkt uh, ook wel goed in uh, nou ja, de mediastrategie van Tesla. Want er was op zich voor Tesla, voor de auto's hier op aarde, zullen we maar even zeggen. Ja. Uh, toch helemaal niet zo goed nieuws te melden. Nee, daar hebben we het een, helemaal niet over. Er is er eentje in een baan om de zon, maar het was natuurlijk een perfecte reclamestunt. De beste autoreclame die ik persoonlijk ooit gezien heb. Zou je auto toen niks deed natuurlijk. Maar het leidt natuurlijk enorm af. Uh, van uh, de aandacht die er eigenlijk ook zou moeten zijn voor de jaarcijfers van Tesla. Mm. En die waren tamelijk uh, beroerd. Uh, ze hebben het afgelopen kwartaal, dus uh, kwartaal nummer 4 uh, van 2017... hebben ze 675 miljoen dollar uh, verlies gedraaid. Over het hele jaar kwam de, het verlies van Tesla uit op 1,9 miljard dollar. Astronomische cijfers. No. Uh, dat uh, komt vooral omdat ze heel veel problemen hebben met de model... Nummer drie, wilde ik zeggen, maar dat is die, die, nummer 3. De, de wat gangbaar model, wat ja, de goedkoper, de de Tesla, mensen met een goed inkomen ook, ook kunnen betalen zonder dat ze helemaal krom moeten Precies te de Tesla voor de gewone man. Nou, die productie daarvan duur. is echt rampzalig. Dat uh, loopt totaal niet zoals uh, zou moeten. Uh, daar hebben ze maar uh, nog geen 2000 auto's van weten te produceren tot nu toe uh, in, in, het, in het vierde kwartaal, terwijl er moet, dat moet gewoon naar 5000 per week. Om al die bestellingen die er al zijn gedaan van die auto te kunnen ja. leveren. Hoe, hoe komt dat? dat? Dat het hem niet lukt. De um, tijd zijn. Ja, ik zat die aandeelhoudersbrief te lezen. Want uh, hij moet dan een brief schrijven aan zijn aandeelhouders. En dan zegt hij, uh, geeft hij wel toe dat ze het een beetje onderschat hebben. Dat ze, ja, weet je, normaal kost het opzetten van zo'n productielijn kost 18 maanden. Hij zegt: Wij dachten, we kunnen dat wel in een half jaar. Nou, dat is uh, typisch Elon Musk. Uh, hij zei: wij, We hebben dat onderschat. We waren te lax. Uh, maar. Critici van uh, Elon Musk zegt... ja, dat is gewoon totaal gebrek aan focus. Want, ja. ja, je kunt niet in ruimtevaart uh, innoveren, en elektrische auto's, en zonnepanelen. En dan verkoopt hij tussendoor ook nog vlammenwerpers. Uh, heeft hij een nieuw bedrijf? Ja, dat deed met, hij om, om geld in te zamelen. Om hè? Geld in ja. te zamelen, He, is hij bijvoorbeeld Voor nieuwe met ontwikkelingen. De boring company, was in de neem name, namelijk om tunnels te boren, waardoor het verkeer weer uh, beter afgewikkeld kan worden. Dus ja, dat gebrek aan focus is denk ik wel echt een probleem. Ja, en straffen de aandeelhouders hem af eigenlijk? Of blijven ze toch allemaal fans, zoals veel mensen toch ook fan van hem blijven? Op ja, dit de koers donderde uh, flink in elkaar uh, gisteren, maar dat was ook onder invloed van de totale beurs die naar beneden ging. Uh, 8,5% gisteren, ja. dat is best veel. Uh, maar ja, over het hele jaar is het aandeel Tesla gewoon nog steeds met tientallen procenten gestegen. Ja. Dus uh, dat blijft natuurlijk het bijzondere. Maar ja, jij blijft toch een, een liefhebber van de man, volgens mij. Ja, totaal. Boe, het laatste mooie moment in de ruimtevaart was in 1969... toen de Apollo landde op de maan. En ik, als ik hiernaar kijk... die auto zweefend door het heelal... met de Space Odyssey van David Bowie yeah. uit de speakers... Ja, ik zeg altijd misschien dat als je het over Musk hebt grenst krankzinnigheid hier ook wel een klein beetje aan genialiteit. Uh, maar dan zit ik toch ernaar te kijken en raak ik wel in vervoering en, ja. en velen met me denken. Missie geslaagd dus. Absoluut. Elon Musk's succes. Um, bezongen, mogen we toch wel zeggen, door Roland Stekelenburg van innovatieplatform Fast Moving Targets. Dankjewel, Roland. Hoe gaat het met uh, oh, ja, toch wat langzamer rijdende auto's op de weg op dit moment, Edwin Gerritsen? Ja, vooral in de uh, regio Amsterdam is dat het geval, de nasleep van een ongeluk op de A9. Op de N202 Amsterdam richting IJmuiden, tussen halfweg en de aansluiting met de A22, drie kwartier vertraging. En op de N208 Vassenheim richting Velsen, tussen Haarlem en de aansluiting met de A22, ook drie kwartier vertraging. Nieuws en Co. In de Nieuws en Co. bus gaat het vandaag over de buurtbussen. What's in the name? Opnieuw in Gelderland. Zonder vrijwillige chauffeurs kan er eigenlijk niet gereden worden en het aantal vrijwilligers loopt terug. <tosses> En als er niet meer chauffeurs bijkomen, dan zullen zelfs sommige lijnen worden geschapt. Saïda Magee die is met onze eigen nieuws- en co naar Zaltbommel gereden. Op het busstation staat ze daar. Saïda, hoe belangrijk zijn die buurtbussen eigenlijk voor mensen die daar in de buurt gebruik uh, daarvan maken? Nou, behoorlijk belangrijk. Want uh, die buurtbussen brengen de reizigers namelijk naar plekken waar ze aansluiting vinden op andere vormen van OV. Op het uh, reguliere openbaar vervoer. In 2017 werden er in Gelderland meer dan 600.000 passagiers vervoerd door die buurtbussen. Dus dat zegt wel wat over hoe belangrijk ze zijn. Uh, ja, Rob Sluiter zat eerder ook al uh, bij ons in de bus. Voorzitter bij uh, de buurtbus West-Betuwe. Uh, meneer Sluiter, waarom slaan de grotere busmaatschappijen die plekken eigenlijk over? Omdat het eh, technisch gezien niet mogelijk is om met een lijnbus door een kleine kern te rijden. Ze zijn gewoon te groot. Ze zijn te groot en je hebt daar 30 kilometer zones en verkeersdrempels. Eh, nogmaals, omdat het kleine dorpen zijn. En dan kun je onmogelijk met een lijnbus komen en met, met een trein al helemaal niet natuurlijk. Ja, want nog even voor de helderheid. In jullie buurtbussen kunnen max 8 personen vervoerd ja, worden. Ja, max wel acht personen. Dat is wettelijk zo, omdat onze vrijwilligers een gewoon personen... Rijbewijs hebben. Heeft het er dan ook niet gewoon mee te maken... dat die busmaatschappij het niet rendabel vinden... om met zo'n klein busje langs al die dorpskernen te rijden? Nou ja, als het technisch gezien al niet kan... dan kun je zeggen, ja, is het financieel ook niet rendabel. Maar technisch gezien kan het al niet. Maar het is ook zo dat alhoewel wij... Eh, 600.000 passagiers vervoeren per jaar in Gelderland... Eh, dat niet zou kunnen met een grote lijnbus... A, techniek, en B, te vanwege duur. de kosten van de chauffeur. Ja, uh, Roelof Palmers, uh, voorzitter van de buurtbusvereniging Bommelenwaard, Ammerzode en onderstreken. Uh, waarom zijn die vrijwilligers ineens niet meer te vinden? Want dit probleem speelt nog niet zo lang. Nou, het probleem speelt al langer. Alleen, het begint nu nijpender te worden. Maar waar, waar ligt dat aan? Nou, dat ligt aan, uh, vroeger was het, vroeger, dan heb ik het over, voor 2005 was het heel makkelijk om uh, vrijwilligers te werven in de leeftijdsgroep van 55 tot 70 jaar. Want in die leeftijdsgroep zoeken we eigenlijk. Je ging vroeger als je 57,5 was met de VUT... of je ging met 60 met prepensioen. En je was dan vrij om te doen en laten wat je wou. Nu, dan zijn we ruim 10 jaar later, is dat totaal veranderd. De VUT-regeling is er helemaal niet meer. Het prepensioen, dat is al verschoven naar 4,65. Dus dat is er eigenlijk ook al niet meer. En de mensen zijn gewoon sollicitatieplichtig geworden... tot aan hun 66ste. En het UWV dat vraagt als je dus werkeloos thuis komt te zitten... om een zogenaamde SBBI-verklaring... voordat zij toestaan dat ze bij ons op de buurtbus kunnen rijden. Dus daar ligt het probleem. Daar, daar ligt het uh, probleem. Leni Davidsen, um, bent van het Rookhof, Regionaal overleg, consumentenorganisaties, openbaar vervoer. Een hele mond vol. Een hele mond vol. We houden het uh, verder in de uitzending gewoon bij Rookhof. Uh, speelt dit ook op andere plekken in Nederland? Want we hebben het nu echt over Gelderland? Ja, het, het kan haast niet anders als dat ook op andere plekken in Nederland zou zo, uh, zo zijn. Mm -hmm. Want uh, ja, die vrijwillige busjes die rijden overal rond... En uh, vrijwilligers, die, die uh, werkloosheid, uh, de, de AOW-leeftijd, die gaat ook alleen maar omhoog. Dus dat moet al landelijk, moet het zo zijn. Ja. We hebben het over een nijpend probleem. Kijk ik weer even naar u, uh, Rob Sluiter. Um, zit het er echt aan te komen dat er op een gegeven moment een einde komt aan die buurtbus? Nou ja, het probleem is dat nu de roosters... Uh, uh, moeilijk zijn om te bezetten met vrijwilligers. Uh, en dat kan in eerste instantie leiden tot uitvallen... van uh, nou, drie of vier uur dienstverlening uh, op een buurtbus. Maar uiteindelijk, als deze trend zich voorzet... en zoals Roelof zei, het probleem is er al langer... maar de uitwerking daarvan begint zo langzamerhand... Uh, de negatieve vruchten op uh, uh, uh, te leveren. Het begint met uitval van enkele ritten... en uiteindelijk zal de vrijwillige planner... dit niet meer leuk vinden om te gaan doen. En dan zal het het einde gaan betekenen of, uh, ja, Palmers, uh, van de buurtbus. Rolf uh, Palmers, voorzitter van de buurtbusvereniging Bommelenwaard. Uh, Wat <tik Dansk sundutstellen> vinden de <tiklish> reizigers ervan? Nou, de reizigers, ik heb ze niet allemaal persoonlijk gesproken, maar die zijn altijd heel blij met ons als ze bij ons in de bus komen. Ja, dat snap ik. Dus ik, maar ik als kan me voorstellen Komt... dat als de bus er niet meer zou zijn, dat ze dat helemaal niet uh, prettig vinden. Nee, maar ze zijn er nog niet van op de hoogte dat dit probleem speelt. Wat zegt u? Zijn ze er nog niet van op de hoogte dat dit probleem speelt? Nou, ik denk dat ze het ondertussen in de media hebben kunnen uh, lezen. Want in Brabants Dagblad heeft het gestaan. In de Gelderlander heeft het gestaan. In Stentor heeft het gestaan. Dus u uh, hoopt dat ze het via die ja, weg Ja, de media heeft, uh, aan de weet komen. En misschien de uitzending van vanmiddag. Wie weet. Wie weet, luisteren <laughs> ze mee. Um, wat, weten ze dat, dat jullie vrijwilligers zijn? De chauffeurs van de buurtbussen? Ja, de meeste wel. En dat ja. is ook een methode, lijkt mij, om mensen te werven. Ja, maar uh, de, ze zijn of te oud of te jong. Uh, in, in, in de leeftijdscategorie tussen de, de, waarin wij zoeken, tussen de 55 en 70... Mm. is het aantal reizigers, uh, denk ik, uh, wat minder. Maar waarom zouden jongeren daar niet voor in aanmerking kunnen komen... Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die het niet willen combineren met een baan. Nou, we, we, we hebben wel jongeren als buurtbuschauffeur. Ja. We, we hebben ook een man die is nog maar 38. Die zit dan toevallig thuis. Heeft geen UWV-uitkering. Maar... En die rijdt vrijwillig op de bus? En die rijdt vrijwillig op de bus. Want u zegt net, mensen vinden het lastig te combineren... maar ik heb begrepen, Rob Sluiter, uh, dat u het ook al deed... in de tijd dat u nog een baan had... en ook nog ondertussen vier kinderen moest opvoeden. Kijk, nou, dat deed ik met mijn vrouw overigens. ons, laat ik die niet vergeten. <lacht> Oké, okay, uh, ook credits naar ik, uw vrouw. Ik, maar... ik ben nu 60, dus je kunt het oud of jong noemen. Maar ik ben 25 jaar vrijwilliger... Uh, dus ik rijd al 25 jaar op een buurtbus. En daarna ben ik al vele jaren secretaris en de laatste jaren voorzitter erbij. Dus ik zou bijna zeggen waar een wil is... Uh, is ook een wet, een ja, wet. Ja, en dan denk ik, dan is het zo makkelijk contact leggen met die mensen, want u komt ze elke dag tegen in de bus. Ja, en er staat achterop de bus maar een groot plakkaat, vrijwilligers gezocht, en er staat geen leeftijdsrestrictie bij. Nee. Maar misschien jullie moeten gewoon de boeren op, jullie moeten langs die uh, dorpen gaan en mensen werven. Ja, of naar de cobus gaan, toch? Nieuws en cobus. Ja, en naar de nieuws en cobus <lacht> <lacht> gaan en <we> hopen <lacht> dat ze allemaal ja. luisteren. Nee, maar serieus, is dat niet een idee om, om daar langs te gaan? Want die mensen zijn er zelf afhankelijk van. Dus het mm -hmm. zo. Best wel eens kunnen dat iemand zegt, nou als die buurtbus echt in gevaar komt, wil ik best wel een dag in de week meedraaien. Maar, maar ja, de... er worden ja. regelmatig advertenties geplaatst. Ja. Uh, en de media wordt gezocht, dus ja. Maar heeft nog te weinig opgeleverd tot nu toe. Ja. Ja, ja Leni Davidsen hè? Van het ja. Rookhof. Wat, wat, wat gaan jullie daaraan doen? Nou, wij proberen ook uh, aandacht te vragen voor dit probleem. Via de Staten hebben we al uh, aandacht voor gevraagd. Want, ja, zo, zo je het hoort al, is het probleem de leeftijd en het weinig beschikbaar zijn van mensen uh, die uh, dat mogelijkheden hebben en veel vrije tijd hebben. Mensen die in werkloos zijn, die zouden ervoor in aanmerking komen, zij het niet, dat de belasting en het UVV daar problemen mee hebben. Ja, wat is het probleem precies? Uh, Wanneer de, verenigingen een, de buurtbusverenigingen een zogenaamde SBBI-status uh, zouden vragen. Ja, gewoon een bepaalde status moeten ze dus hebben. Ja. Ja, maar dat hangt nog vanaf van de belastingkantoor en de UVV die daar de toestemming voor geven. Dus het is erg verschillend in Nederland. Het hangt eigenlijk vanaf uh, waar je zit. Waar je zit, hoe makkelijk en dat geregeld is. En welke UVV je aan de lijn hebt om je die status te geven. Ja, maar er zit wel een sociaal belang, dus. Het is wel van een sociaal belang, dat zou ik ook zeggen. De mensen die worden in het arbeidsproces een beetje min of meer getrokken. getrokken. Ze kunnen uh, ervaring opdoen. De dus zo'n status moet zo te regelen zijn. Moet dat niet gewoon landelijk in één klap geregeld worden? Dat zou heel mooi zijn als dat zou gaan gebeuren. Ja, maar, dat moet u gaan regelen. Maar, ja, <laughs> wij, wij hebben ook de belastingdiensten, en de IVV niet in de hand. Maar het zou heel mooi zijn. En ik denk dat er heel veel mensen, uh, uh, de, de vrijwilligers... Uh, zou er bij kunnen komen. Ja. Wordt er al gelobbyd in Den Haag? Wij proberen via de Staten dat die de lobby voor ons doen. En ook namens de publiciteit, die hier overal wat gedaan... dat dat ook een uh, reden is. Maar hoe schat u de kansen in? Ja, ik heb geen idee. En ligt er ook nog een rol voor de gemeente? Want ja, ik denk dan de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dit is ook een goed moment om daar zaken te doen. Ik denk dat de ja. gemeenteraad ook niet direct invloed heeft... op de belastingdienst en UVW. Nee, maar lobbyen in de haven om het geregeld te krijgen. Maar wel de lobby, ja. Ja. ja. En tot slot dan naar jullie toe. Uh, als uh, vrijwilligers bij de Buurtbus. Uh, ik zag net wat van die busjes uh, aankomen rijden. Hè. Ze, ze rijden aan, ja. af en aan hier in Zalbommel. Um, ik zag ook sponsorplaatjes. Klopt. Is dat een, een optie? Sponsoring? Uitbreiding van de sponsoring? Nou, de bus heeft dus beperkt ruimte om uh, sponsorplaten op uh, aan te brengen. Ja. En de ene vereniging die maakt daar meer gebruik van uh, dan de andere. Maar dat is dus ook niet, uh, niet een oplossing. We dus... moeten eigenlijk afwachten hoe, wat het lobbyen gaat opleveren, als ik u zo aankijk. Ik denk dat ook, dat ook dat de meeste uh, succes... Ja. En 27 februari geen jullie in gesprek, hè? 27 februari gaan de buurtbussen in gesprek. En dan moeten we eens afwachten wat daaruit ja, gaat met, komen. met de provincie. Ja. Ja. Oké, okay, heel veel succes daarmee. En nu hoe dat afloopt. Dank jullie wel allemaal ja. voor dit gesprek. Dank je. Tot je dienst. De boel moet nog een klein beetje in beweging komen... daar met de buurtbussen in Gelderland. Saïda, dankjewel. Uh, en die Nieuws Co-bus staat iedere dag weer op een andere plek. Dat weet u. Um, maar ik wil toch even vragen... Um, zijn er goede ideeën? Die zijn namelijk zeer welkom. Groot of klein verhaal. Het is allemaal welkom. Onrecht. Een oplossing voor een probleem. Tip onze redactie via een e-mail. Nieuws -en, -co en misschien komen we dan wel naar u toe met de bus. Zometeen na vijf uur hier in Nieuws en Co. Sport verbroedert, zeggen ze. Maar... Het is toch wel een uniek gezicht. De Amerikaanse vicepremier Pence zat naast rivalen. Zometeen praten wij daarmee over. Met onze correspondent Marieke de Vries. Die legt het allemaal uit. In Nieuws Co. Na vijf uur. Radio 1. In Oost-Oekraïne wordt nog dagelijks geschoten. Ja, nu horen we wel een eh, gerommel in de verte. Maar zeker zo gevaarlijk zijn de verouderde industrie en chemische fabrieken. Als er een raket landt in de fabriek, gaan we allemaal de lucht in. We de tikkende tijdbom van de Donbass. We bidden dat dit niet zal gebeuren. Een tweeluik over een dreigende milieurand. Let's not take risks. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Het nieuws van Malle Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoed gedoe? Mogelijk.nl Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand... en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker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 We'll be right